Dan nog het weer vanuit het westen, meer regen. Minimaal vanachter, om de 6 graden. Overdag is het bewolkt en droog. Later weer buien en een stevige Zuidwestenwind. Het wordt dan een graad of 11. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort in 2010, al 20 jaar live. We hebben nu de nacht.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 And what you got is a whole lot of sweat, blood, and tears. So, had no fear, cause things seem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 Arrogant like yeah Top like money's so on the girls just male One too many, y'all know me like twelve Look like cash and they all just there Bottles, models, selling no chairs Fall out cause that's the business Fijn zong voor ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Dit is Joris Stubiński met het NOS journaal. In een slachterij in Groenlo zijn gisteravond bij een bedrijfsongeval een dode en drie gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. vast staat wel dat de vier in de slachterij onwel zijn geworden. Een medewerker overleed in het bedrijf, drie mensen zijn met ademhalingsmoeilijkheden en verschijnselen van onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. In het gebouw van de vleesgroothandel Vion in Groenlo waren nog vijftien mensen aan het werk, die zijn elders opgevangen. Politie, brandweer en de arbeidsinspectie onderzoeken wat er precies in de slachterij is gebeurd. Een groot deel van de oppositie vindt dat PVV-leider Wilders erg veel invloed heeft op het beleid van het kabinet, terwijl de PVV er zelf niet in zit. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring zei PVDA-leider Cohen dat Wilders aan de touwtjes trekt. D66-voorman Pechtold sprak over macht zonder verantwoordelijkheid. Wilders zelf beschouwde het kabinet Rutte als het licht aan het einde van de tunnel. en noemde het kabinet het meest rechtse aller tijden. In Haiti bezwijken nog steeds mensen aan de gevolgen van cholera. Het dodental loopt tegen de 300. Wie besmet is geraakt met het virus en niet snel water en zout krijgt... kan binnen een paar uur overlijden. Meer dan 3600 Haitianen zijn besmet met het virus... dat diarree en uitdroging veroorzaakt. Maandagavond dacht de regering nog dat de uitbraak over zijn hoogtepunt heen was... maar gisteren liep het aantal doden en nieuwe besmettingen toch weer flink op... De cholera is een ernstige bedreiging voor de 1,3 miljoen mensen die in tentenkamp.